Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Opluchting in Europa na de verkiezingen in Moldavië. Het ging daar vooral tussen de pro-Europese partij van president Sandu... en een grote pro-Russische partij die zich juist van de EU af wil keren. Inmiddels zijn de stemmen geteld en blijkt dat de pro-Europa-partij... meer dan de helft van de stemmen heeft gehaald. Het was nog even spannend, omdat Rusland van alles had geprobeerd... om de verkiezingen te beïnvloeden. De Europese Commissie is blij dat dat niet gelukt is, zegt een woordvoerder. Moldova heeft een klare clear voor for democratie en Europa gegeven despite all the russian interference and the money russia spent trying to buy votes intimidate and spread lies russia failed de Olympische en Paralympische Spelen van Parijs hadden een hoger prijskaartje dan gedacht. Dat maakt de Franse rekenkamer bekend. Correspondent Frank Renaud vertelt hoeveel de Spelen gekost hebben. Zo'n 6,6 miljard euro, wat ongeveer drie keer zoveel is als de uitgaven die het organisatiecomité becijferde. Vooral als het gaat om de beveiliging vielen de kosten veel hoger uit dan vooraf was ingeschat. Wat de overheid had kunnen weten, zegt de rekenkamer. De Spelen waren dus duurder dan gedacht, maar nog steeds twee keer zo goedkoop als de Olympische Spelen van Londen in 2020. 12. Vrouwelijke militairen die binnenkort op missie gaan naar Litouwen... hebben vanaf nu een eigen kogelwerend vest. Het zijn lichtere vesten die lekkerder zitten... en zijn afgestemd op het vrouwelijk lichaam. Bovendien zijn ze veiliger omdat ze beter aansluiten. Staatssecretaris Tuinman van Defensie heeft vanochtend de eerste vesten uitgereikt. En de Ethiopier Tsegai Getashu doet opnieuw mee aan de marathon van Amsterdam. Vorig jaar maakte hij nogal een fout. Vlak voor de finish in het Olympisch Stadion die de verkeerde afslag. Get gaat mis, get as oh, dit is... Ai, ai, ai, ai, Kan hij zich herpakken? Kan hij zich herpakken? Nou, hij kon zich herpakken en won uiteindelijk. Dat was zijn tweede keer al. De marathon van Amsterdam is op 19 oktober. Ook toplopers Joshua Chip en Gabriel Geij doen mee. Het weer. Een mix van zon en wolken. In het noordoosten een kleine kans op een bui. 17 tot 20 graden vanmiddag. Morgen in het oosten en noordoosten eerst mistig. Later weer wat wolken en wat zon bij maximaal 18 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog wat drukker op de wegen rondom Amsterdam. En dat heeft alles te maken met de wegwerksmede op de A10 Zuidoost. Onder andere op de A9 heb je er alles van. Vanuit Diemen vertraging 10 minuten vanaf Eiburg. Verder ook de A2 vanuit Utrecht. Tussen Apkoude en Knopend Amstel een kwartier over 7 kilometer. En op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp een kapotte vrachtwagen bij Westpoort. Vanaf de A10 is de vertraging ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Zaterdag 1 november aanstaande organiseert de Hartstichting wederom de Elfstrandentocht. Combineer het sporten in de buitenlucht met geld inzamelen voor het goede doel. Door mee te doen aan de Elfstrandentocht zet je je in voor de strijd tegen hart- en vaatziekten. Daag jezelf uit. Schrijf je vandaag nog in via elfstrandentocht.nl.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 Het even na drie uur, Zandvoort. Welkom terug! Het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. De laatste zaterdag van de maand. En dat betekent ook straks even naar vieren. Marco Temmissen natuurlijk. Zeker. Ja, ja dat is ja. altijd leuk. Ik ja, ben nou heel benieuwd met, met welke een... prozie de, hij dit keer komt. Uh... Ja, dat doet hij altijd zo mooi. Dus ja. uh, lekker blijven luisteren. Het tweede uur, wat gaan we daarin uh, allemaal doen, Benno? Nou, we gaan ons uh, uh, in ieder geval bezighouden met Elostrand, een tocht waarvan jij steeds een promo uh, laat horen. Uh, dat gaan we uitgebreid doen met uh, Barbara Delor. En, uh, en verder heb ik het, uh, het nodige nieuws en misschien nog... Uh... Um, zou Piet nog terugkomen eigenlijk? Of is hij zo in de ja, dat ja, die, uh... Nee, Nou, daar heb ik wel wat over. Te... Nou, dat doet Piet wel. Oh, okay. Zo dadelijk uh, gaan we Piet uh, even bellen... en dan uh, halen we hem in de uitzending. Want ja. uh, er is wel echt het een en ander gebeurd. Oh. Strafschoppen en dergelijke. Oh. Maar meer verraad ik er niet over. Nee, nee. Dat nee, hoor je zo dadelijk. Uh, van Piet gaan we gewoon even naar het volgende plaatje. Bellen met Piet Pijper daar op uh, Duintjesveld. Inmiddels een uh, mega score daar op het scorebord... En dat hoor je allemaal zo dadelijk eh, na deze van uh, Tina Turner. We gaan terug in de tijd op deze zaterdagmiddag met uh, What's Love Got To Do It It. You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of a me, and girl. I possess a track. It's physical. I'll try to ignore that in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 Treft een van de betere platen van deze zangeres, Tina Turner. Hè, Wie kent haar niet? En was laf, doen we dit. We gaan weer naar Duintjesveld, waar donkere wolken boven Duintjesveld hangen. Want hier in de Zuid, in de studio, boven de studio hangen ook donkere wolken. Maar bij jou volgens mij ook vanwege wat anders, Piet. Ja, het is één is drama. Hier zijn echt, het zijn piekzwarte Dat zijn Piek wolken geworden. Komt er komt nog geen regen uit, maar de, de stand, we hebben nog 10 minuten te spelen ongeveer. De stand is inmiddels 1-6. Het is echt verschrikkelijk en we geven het allemaal zo makkelijk weg. En de jongens krijgen de tijd om aan te leggen en rustig een gooltje te maken. Er is één goal gescoord door Gio nog. Dat was een leuke bal. De, de, de, de, de, de doorbraak op rechts van Ricardo van de Burg. En Gio maakte hem mooi af. Toen werd het 1-4, maar het plakte daarna. werd het 1-5, 1-6. En nu. ...maken we weer eigenlijk een doelpunt, maar dat wordt bij ons buitenspel afgekeurd. Dus het is gewoon... We hebben alle wissels toegepast. Ik zie er nog twee lopen die amper nog kunnen lopen. Dus ook dat is niet uh, echt allemaal gunstig. Maar het is een uh, donkere middag vanmiddag inderdaad. En het, het wordt nu echt piekdonker ook. Dus ik ben bang dat het ook nog gaat regenen. Ja. En die... Oh, oh, ja. weer een schutje van fouten. Die spelers zijn razendsnel van uh, en Ja, hele goede voetballers in klaar. En we komen gewoon niet aan te passen. Nee, jammer. Echt heel jammer. De jongens, jongens hebben ook vorige week gewonnen. Dus ik denk wel dat dit dat niet meteen twee goede hebben gehad, hoop ik maar. Dat niet te zwakker zijn dit. Maar we zijn echt kansloos. 1-6 en nog een minuutje of achter gaan. Ja, we zitten dus even in een slechtere periode, Piet. Zullen we het daar maar op houden? Laat het houden, Rob. Ja, oké. Okay. Daar okay. okay. okay. nee, horen we okay. zo van, Ja, oké. Okay. Okay. Okay. ja. Nou ja, je, woe, je zou er maar uh, zitten. Een kijken. Maar uh, Piet houdt echt vol. En zo dadelijk horen we nog meer van uh, Piet uh, daarover. Over de wedstrijd van vandaag: 1-6. Op dit moment op het scorebord daar tegen de Rijgenbos Duintjesveld. Hier is live Kicking. No, I'm here with you Now it's all or nothing Cause you said you followed me You follow me And I, I, I, oh Lord, What you gonna do when you think it's going it on? What you gonna do when it all cracks up? What you gonna do when your love comes down? What you gonna do when the flames go up? Who's gonna come and turn the tide? What's it gonna do to make a dream survive? Who's got the treasure to come a storm you? inside? Who's gonna save you? Zit en weet, we gaan weer naar Duitsersveld, naar uh, Piet toe, want uh, Piet, goal. niet nog een... goal. Kool? Ja, we maken 6-2, ja. Oh, wow. wauw. Wauw, wauw. Wauw, wauw, ja, het ging, ja, het ging uit zijn dak af en je weet dan hoe het gaat. Ja, ja, ja, we kennen hem, hè, dus, uh... We kennen hem, even aanvallen, we waren aan een mooie aanval over. Het. Rico Cardo van den Burg brak door en uh, de verdediging van... Uh... Van een dreige boys haalden hem neer en dat was het stop. En uh, onze butwater weer terug, net ingevallen. Maakte hem keurig netjes in, uh, in, in de bovenhoek. Dus we staan inmiddels uh, 2-6. Met nog een paar minuten te gaan. Dus ik denk dat we het hier ook mee, wel mee kunnen afsluiten. Het is een uh, troosteloze middag voor SV Zandvoort. We zijn gewoon uh, van het veld geblazen door een veel betere tegenstander. En, uh, ik weet niet eens of die wat waar, waar, waar we er allemaal aan kunnen doen om het allemaal op te keren. Maar... Mogelijk dat we nu de twee sterkste gatten bij het aftelen, laten we dat hopen. Ja, zeker. Maar dat, is, dat is dan nog enige wat je een beetje op je hoofd kan vestigen, maar de voetbal is gewoon ook niet best. Nee, je hebt helemaal, helemaal geen uh, lichtpuntjes uh, te melden, ja, ik Piet. Zie, uh, ik zie weinig lichtpuntjes boven, dat dus is een donkere wolken per dag. Mm, jammer, jammer, jammer. Het is hier anders 2-6 en uh, Jaap is inmiddels naar huis. N ja, gelijk heeft hij. hij. Dus, uh, dus, uh, en ik ga een biertje pakken, oh, ja? Oké, okay. nou, uh, proost tot, tot, en uh, tot uh, volgende week. Oké, okay. okay, dankjewel, oh. Piet. 2-6, de eindstand daar op Duitsersveld tegen de Rijgenbors. Helaas, helaas, het is weer niet gelukt. some dreams. Hij heeft heel mooi Edis-platform. Carly, Simon en Joshua Payne. Ja, je kent ze wel hè? De rode paddenstoelen met uh, witte stippen, Benno Veuge. Die ja. uh, paddenstoelen ken je zeker. Ja, zeker. Maar die moet je niet gaan eten. Die zijn n echt zo ongelooflijk giftig. Nou, dat, uh, dat zal uh, best wel, ik weet het niet, maar uh, ik geloof je op je woord. Uh, Rob, uh, heb je er zelf wel eens van gesnoemd dan? Dat je nee, nauwelijks nou, al ja, ik was het wel van plan eigenlijk. <lacht> maar, uh, nee, op het laatste moment werd ik toch uh, tegengehouden door een boswachter. Die zegt, uh, wat ga jij doen? Ja, ja, precies. Je moet je niet alle paddenstoelen wegplukken natuurlijk... Uit, ook het, het, dat niet. uit het bos. Nee. Maar ook wel de goede dan. Ja, ja, nee, want dan hebben andere mensen er niks aan. En over paddenstoelen gesproken. 5 oktober, dus volgende week zondag. Dan hebben we, zeg maar, het is eigenlijk weer ook een goede traditie. Vind ik zelf dan. De jaarlijkse paddenstoelendag op het landgoed Elswoud. In ja, dan gaat het allemaal weer gebeuren. Het heet daar trouwens Buitenplaats Elswoud. En dat is dan een waar herfstparadijs. En een sfeervolle dag met leuke en leerzame activiteiten van jong en oud... georganiseerd door IVN Zuid-Kinnemeland. En dat zijn van de mensen van de educatie die ons alles leren over de natuur. Excursies, speurtochten, knutselen, luisteren naar mooie verhalen. Nou, daar zijn wij voor de radio gek op. Uh, mooie verhalen. En uh, Elswoud staat bekend om zijn grote variatie aan paddenstoelen... En de ervaring leert dat begin oktober al heel wat kleurrijke en bijzondere paddenstoelen te zien zijn. En natuurgidsen van het IVN kennen het gebied goed en delen hun brede kennis en vertellen anekdotes. Bijvoorbeeld van Rob Harms, die net voor een paddenstoeltje werd weggesleurd. Voor de kinderen is er een speciaal programma met paddenstoelen speurtocht, sprookjes minken enzovoorts enzovoorts... Eens even kijken naar, want ja, dan krijg ik straks weer vragen wat kost het en wanneer begint het. En, uh, oh ja, er is ook nog een imker uh, die ook daar van alles over vertelt. Een kopje koffie, heb je het weer? En een koude limonade. Uh, eens even kijken, ik ben Oh ja, het begint om half elf tot vier uur en de toegang is gratis. Kijk, dat, ja, dat is het mooie zeggen. van IVN, ja, ja, ja, gratis. Ja, ja. Nou ja, nog even over de herfst. Het is door het zeer warme groeiseizoen volgende de eikels en de beukennootjes op de Veluwe dit jaar al heel vroeg. Nou, niet alleen op de Veluwe, want de Herenweg bij mijn in Heemstede is uh, al helemaal bezaaid met eikeltjes. En uh, je, ja, je struikelt er niet over, maar het is wel een raar gevoel onder je zolen. Uh, dat komt eigenlijk dus door die, die warme uh, zomer of voorjaar. Even kijken, wat staat er nou? groeien warm groeiseizoen. Het was een heel groeiseizoen. Want ook, uh, we hadden een goed appeljaar, perenjaar. Het was ook een goed perenjaar. En um, nou, daar... Uh, daar plukken we, tenminste, degene die je, die bomen in hun tuin hebben staan... die plukken daar natuurlijk uh, goede vruchten van. Uh, Zeker weten, dat heb je weer mooi gezegd. Ja. ja. Nou, we gaan even naar muziek en dan ja, gaan we door ja. naar de Elf Stranden. Kijk, dat hm. willen we met Barbara Delors. Dus ja. blijf luisteren naar de Zalvoorts Radio. En dat gaat over wandelen op het strand, hè. Nou ja, we gaan wandelen nu. Lekker. Wat kan doen. Since I've been away. I have loved you more each day Walking back to happiness Whoop-ah, oh yeah, yeah Said goodbye to loneliness Whoop-ah, oh yeah, yeah I never knew I'd miss you Now I know what I must do Walking back to happiness I shared with you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 Away. Oh, yeah, yeah. All my blues have blown away. Oh, yeah, yeah. I'm bringing you love so true, cause that's what I owe to you. Walking back to happiness, I shared with you. Walking back to happiness, with you. That's what I owe to you. walking back to happiness I shared with you. walking back to happiness again. Lekker hè, daar schouwelen. Helen Shapiro hoor die met dat walking again. back in happiness.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 Jij toch ook? Ja, en Barbara Delors doet ook mee, Benno. Ja, die doet ook mee. En uh, als ik het goed heb, Barbara, goed, uh, welkom in ons programma. Doen er al uh, 7000, uh, uh, nee, 4719 mensen al uh, mee. Wow. Dat, Dat is goed nieuws. Nou ja, ik heb het van jullie website. Ja. <laughs> ja, en... ja, ik, hou, ik, ik hou de standen niet zo bij, maar uh, vorig jaar uh, werd het ook heel druk uh, werd er ingeschreven. Dus uh, ja, het is natuurlijk altijd spannend met een evenement, maar. Iedereen is dol enthousiast, dus dat gaat hartstikke goed. Ja, Het duurt nog even 1 november, maar daarom we het ook omdat er natuurlijk uh, nog uh, meer mensen zich in, in kunnen schrijven. Dan moeten we er natuurlijk wel vertellen dat het bestaat. Uh, laten we even teruggaan naar het begin. Wat, uh, waarom werd het Elfstrand Tocht eigenlijk ontwikkeld of opgezet? Ja, dat is een initiatief uh, vanuit, uh, vanuit de Hartstichting. En uh, nou ja, in beweging komen is sowieso uh, een heel goed idee. Dus uh, ook voor mensen met hart- en vaatziekten. Juist voor mensen met hart- en vaatziekten. Oké, okay, waarom juist? Uh, nou ja, omdat in beweging, uh, hè, in, in, uh, beweging zijn is, is goed voor je gezondheid. Je fysieke gezondheid, mentale gezondheid. Mensen met, een, uh, hart, uh, met, met hartfalen, die moeten wel wat specifieker... Uh, ...op opletten uh, uh, hoe heftig ze kunnen uh, uh, sporten. Maar daar, daardoor is wandelen eigenlijk een heel laagdrempelig, uh, makkelijke uh, training... Mm. Uh, bewegen, ...beweging om eigenlijk te doen. Dus dat is eigenlijk goed uh, voor, voor iedereen wat ja. dat betreft. Nou, Barbara, even voor de duidelijkheid. Als je beweegt, ga je hartslag omhoog... Um, maar dat mag natuurlijk bij, uh, bij hartpatiënten niet te hoog worden, denk ik dan. Precies, ja. ja. Dus, dus je hebt met, met hartpatiënten heb je echt wel te maken dat je binnen de mogelijkheden je beweging moet gaan doen. En, uh, en daarom is wandelen, omdat bij wandelen gaat je hartslag niet heel erg omhoog... Nee. Is, is wat dat betreft een, een hele goede manier om dat, om dat goed te blijven controleren. Ja. En, en dus ook uh, op die manier dan aan je gezondheid te werken. Precies. Maar goed, over het strand lopen. Uh, nou ja, ik doe het eigenlijk alleen liefst als het zand hard is. Want dat uh, geploeter door dat mullensand dat vind ik allemaal drie keer niks. Maar dat, dat vereist toch, is toch wel, wel een zwaardere inspanning. Ja, dat, het maakt het natuurlijk wel wat zwaarder, ook uh, die stukjes uh, door de duinen, oh ja. even om, omhoog klauteren en dan weer naar beneden, maar dan, uh, ja, dan zie je ook echt dat mensen dat allemaal op hun eigen tempo doen, dus mm. de een gaat wat langzaam, langzamer omhoog dan de ander. En uh, ja, nogmaals, dat is met wandelen gewoon heel goed te controleren. Ja. Dus uh, ja, op die manier wordt het echt heel laagdrempelig en heel fijn voor iedereen om, om mee te doen. Ja. Hebben jullie de indruk dat er veel hartpatiënten meedoen? Ja, zeker. er doen zeker hartpatiënten mee. Er doen ook gewoon heel veel mensen mee die uh, de, de hartstichting een warm hart toedragen. Ja. Um, uh, ja, dus veel, veel vrienden en uh, families, van, van, uh, families van mensen die ook mensen hebben verloren door hart- en vaatziekten. Mm. Dus uh, ja, daar er, ja, er doen heel veel verschillende mensen mee. Maar inderdaad ook uh, hartpatiënten. Er is zelfs dit jaar uh, een, een 5 kilometer route, dus een, een hele korte route. De heldenroute, hè? He? Dat... Ja, ja, de heldenroute, ja. Dat is, uh, dat is dus nieuw dit jaar en daar kunnen dus uh, mensen die aan het herstellen zijn van een hartoperatie of iets dergelijks uh, kunnen oproepen op, op echt hun eigen tempo en um, heel rustig aan kunnen ze een, een, kortere, een, een kortere afstand lopen waarbij ze dus wel ja uh, uh, toch aan hun, uh, vitaal, ja, in, uh, aan hun vitaliteit werken weer, terug in hun kracht kunnen komen. Ja, ja. Uh, waar staat, het is de Elf Stranden, toch? Maar waar staat die elf voor? Ja, uh, uh, volgens mij omdat we over elf stranden lopen van Nederland. Oké. Okay. Mm -hmm. We beginnen, de, de, de verste is, uh, is 50 kilometer. Die begint in Kijkduin. 50 kilometer, mijn ja. hemel. Er ja. zijn dus echt mensen die dat, die dat doen. Maar die doen dat uh, ook vaak rennend. Oh, dat, zijn dat kan ook. De, de echte zijn dat. Ja, dat, uh, um, Ja, en dan heb je dus uh, de 25 ki uh, kilometer vanaf uh, Katwijk aan zee naar Zandvoort. En dan bij uh, strand van Langevelder Slag... En dan uiteindelijk ook de Helderroute. Ja. Die is vijf kilometer. En, de, en die van uh, Strand Langeveld slag is twaalf uh, en half. En waar begint die Helderroute dan? Ja, dat, is dat, dat in het is, dorp of zo? Dat, ja, dat is... Uh, um, want het is natuurlijk de... de, de de finish is uh, op het Raadhuisplein, dus oh. dat is in, uh, in de buurt, daar, daar wordt dan die heldenroute gewandeld. Ja. Nou ja, twee keer de boulevard op en neer en je hebt al vijf kilometers een Precies. beetje... ja. ja. ja. En, en waarom Zandvoort eigenlijk? Uh, nou ja, omdat we, hm. omdat we heel ja, blij het zijn met Zandvoort. Ja. Omdat Zandvoort ook de Hartstichting omarmt. Oh kijk, ja, dat is geweldig, geweldig. En, en, dit, en, en uh, nu zelfs dus uh, voor het tweede jaar uh, de finish op het uh, Raadhuisplein. Uh, en dat is altijd één groot feest met muziek en een band. En uh, ja, dat was vorig jaar fantastisch en dat doen we dit jaar nog een keer. Ja. Hoe was het vorig jaar eigenlijk? Was het een beetje knap weer? Want 1 november, dat is natuurlijk uh, ja, een beetje stormseizoen. Dus het, ja, het kan alles ja, zijn hè, het weer. Precies, en dat, dat is ook een beetje de stranden van... Uh, ja, het, het waait, het uh, regent misschien een beetje. Vorige hadden we best wel redelijk. Er stond wel harde wind. Maar volgens mij zijn jullie dat wel gewend in Zandvoort. Ja, ik vind het alleen maar leuk. <laughs> dus... Uh... Ja, dat is altijd een beetje spannend, maar um, um, ja, dat, dat is ook, hoort ook wel een beetje bij de Elfstrandentocht. Uh, even een beetje doorzetten en, uh, en, en geld inzamelen voor de Hartstichting. Ja, daar, daar komen we zo op terug, uh, Barbara. We gaan eerst even een muziekje draaien en dan praten we verder. Blijf aan het einde. Ja, goed. Zeker, de Elfstrandentocht uh, kan je dus uh, daarvoor inschrijven. Zo dadelijk gaan we verder praten met uh, Barbara Delor uh, daarover. Ja, de oudschaarster en natuurlijk bekend van Nederland in beweging. Dus hou je radio aan hier op ZFM. You've done me wrong. Your time is up. You took a sip from the devil's cut. You broke my heart. There's no way.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 in beweging blijven, dat is uh, belangrijk, uh, Benno. Nou, dat kan ik zeker op deze muziek. Uh, ja, dat uh, bedoel uh, ik. Ja, ja Lekker muziek daarvoor. And ja. people and moving on up. Ja. En als we het over bewegen hebben, dan hebben we het uh, onder meer over Barbara de Lohr... maar natuurlijk ook uh, over de tochten uh, die uh, in dit geval vandaag gepromoot wordt uh, door uh, Barbara hier. Ja, maar eerst wil ik even, Barbara, met jouw uh, permissie... even naar de Nederland in beweging... Um, want uh, is het zo dat, je, dat je, jij maakt dat uh, televisieprogramma um, je hebt het eigenlijk overgenomen van Olga, Olga door. Ol, ja. Ja, ja precies um, uh, en heb je zoiets van, van uh, merk je dat door dit programma mensen ook uh, meebewegen of, of, of wat zijn de reacties erop nou ja ik, ik, ik, ik ben nu voor derde jaar ben ik nu bij Nederland in beweging en um, ja het het valt me op dat er zo'n grote groep uh, kijkt naar dit programma. En uh, dat zijn echt uh, de 50-plussers. Um, die Nederland in beweging gebruiken voor, ja, voor hun dagelijkse even beweegroutine. Hm. Het is uh, ja heel laagdrempelig. Het zijn allerlei soorten oefening, oefeningen. Eigenlijk makkelijk, uh, makkelijk te doen en fijn om dat uh, dagelijks te doen of een aantal keer per week te doen. En het is maar een kwartiertje. Het is dus een beetje krachttraining, het zijn wat, wat hartslagoefeningen waarbij je aan je conditie werkt. Dus ja, eigenlijk uh, al 25 jaar een heel goed uh, ja, geweldig, programma hè? voor iedereen. Ja, ja, Barbara, jij zegt voor iedereen. Dat brengt me meteen bij de vraag, want als ik uh, zeg maar uh, zou horen hier en daar uh, mensen die kijken, dat zijn eigenlijk bijna altijd de vrouwen en uh, niet de mannen. Oh. Is het zo dat er nog wel echte uh, mannen ook uh, meedoen aan Nederland in beweging? Echte mannen. Ja. Maar weet je wat het is? is? Die durven dat gewoon niet toe te geven. Ah, ja, dat, je, is, dat het. is het. Ja, ja. Die doen stiekem mee. Ja, precies. Gauw kijken, gordijnen dicht. Ik kijk niet hoor, weet je wel. Ja, ja. Zeg maar hoor, terug naar de Elfstrandentocht. Uh, je had het net over die, die 50 kilometer. Uh, jij als uh, oud uh, schaatser, een top, topsporter. Uh, um, ja, dus ik, ik weet niet, lijkt je dat eigenlijk nog een, een uitdaging? Want het, uh, 50 kilometer om hard te lopen is al veel. Het is uh -huh. meer dan een marathon. En dan, ja. en dan nog op het strand. Dat is, dat is echt toch voor de diehard hard zo, zoiets. Hè? Daar, ja, en dat zie je ook. Dat zijn echt een beetje uh, ja, een, een behoorlijk doorgewinterde uh, lopers. Het is de, de ultieme uitdaging. 50 kilometer vanaf, uh, vanaf Kijkduin. Uh, in het donker start je ja, weg. Ja, ja. En, uh, en je, je loopt. Uh, je loopt uh, uh, de zonsopgang komt. En, en je bent uh, smiddags, s avonds ben je terug in Zandvoort. Ja, dat, dat, zijn, dat is wel slope, uh, slopend. Ja. Ma maar mag daarom, je ook... Dat zijn echt goed getrainde mensen. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ja. En, en, en Maar en, uh, mag je hem ook. Dus uh, bijvoorbeeld, je mag hem wel wandelen toen ook die 50, of uh, de, ben je dat ja, te lang mee... onderweg? Ja, ja, Na die 50 wandelen. <laughs> nee, we zien wel dat dat, dat wordt vaak gewoon hardlopend gedaan. Okay, en en vanaf 25 kilometer zie je heel veel wandelaars. Ja, ja, ja. ja. het is wat dat betreft een, een bijzonder evenement. Want alles gaat door elkaar. Hardlopers, wandelaars. En uh, er was nog iets, geloof ik. Uh, nou, dat ben ik even kwijt. Dat je misschien snel wandelt of zo, wat je wat je kan doen. Uh... Nou ja, sommige, sommige die hebben behoorlijk de pas erin. Mm. En uh, inderdaad, dan lijkt het meer op snel wandelen. Je uh, ziet mensen met stokken, met, eh, oh, ja. met uh, Nordic walking ja. uh, stokken. Uh, je ziet gewoon groepjes, uh, vrienden, vriendinnen... Zie je, ...zie je lekker kletsen, kletstempo wandelen. Oh, tempo, ja. <laughs> alles kan en alles mag. Dat, dat is toch zo, Barbara, dat zolang je bijvoorbeeld... Aan, ...als je aan het hardlopen bent en je kan nog praten, dan ben je goed bezig? Ja, precies. Nou, dan hou je het in ieder geval heel lang vol. En hmm. uh, nou ja, dat is met de elf stranden toch dan moet je eigenlijk wel een beetje een lange adem hebben. Dus uh, zolang je kan praten, dan betekent het dat je, dat, je, dat je het allemaal wel redt. Als je dus te snel gaat en je komt achter je adem te zitten... Ja, dan stop je vaak ook met praten. Ja, ja. Waar, waar ligt dan het maximum aan deelnemers eigenlijk? Want jullie zitten nu op uh, 4700... Uh, kan je je nog herinneren van vorig uh, jaar? Dat zou ik niet weten um, hoe, tot hoever uh, qua deelnemers we, uh, we gaan eigenlijk. Scheelt, het scheelt heel veel, strand kan je natuurlijk een hoop mensen kwijt. Uh. Je kan een hoop mensen kwijt, maar uh, vanuit Zandvoort uh, wordt iedereen met de bus naar hun uh, startposities uh, gebracht. Dus dat, uh, Vorig jaar waren het 4600 deelnemers, we zitten daar nu ook al op. Dus ja. Ja, we gaan wel over die 5000, inderdaad, misschien. Ja. Zo, zo, zo, zo. Nou, ja, dat is natuurlijk wat. Het logistieke verhaal is uh, net zo belangrijk als natuurlijk de deelnemers. Want uh, daar staat, er valt het ook allemaal mee. Uh. Precies, want uh, je, je begint, uh, hè, je verzamelt in Zandvoort. Dan wordt iedereen naar hun, hun uh, startpositie gebracht. En ik sta op de. 12,5 en een halve kilometer op strand Langevelderslag. Daar, hmm. doe, ik alle, daar doe ik de warming-ups. Want heel veel mensen gaan die 12,5 en een kilometer wandelen. Ja. En, um, en als ik klaar ben met die warming-up, dan loop ik ook dat laatste stukje nog uh, naar Zandvoort. Doet ook een kwartier, ah. die warming-up? Wat zeg je? Die warming-up, die, die duurt du du du ook een kwartier? Eh, uh, nou, dat, is, uh, ja, dat gaat eigenlijk aan de lopende band, continu komende groepjes okay. en die, die doen dan even met me mee. Ik blijf eigenlijk continu daar lekker in beweging en uh, uh, op het podium daar en, en continu komen de groepen voorbij, die doen even mee en dan gaan ze lekker het strand op. Nou, dan heb jij ook je beweging wel gehad op zo'n dag, Leker. hè? Ja. <laughs> Niet te geloven. Ik heb ook ook... een flinke warming-up gehad. En dan, okay. nog, en dan moet ik nog naar Zandvoort. Oh, ja, ja, ja. Nou, je kan altijd de bus mee terug, natuurlijk. Nee, <laughs> nee, nee. Dat is maar eerder na. Ja, ja, ja. ja ik ga over dat strand. Oké, okay, heel goed, Barbara. Je kan ook overnachten. Het is, uh, in Centerparks, uh, lees ik hier. Um, dat is, dat is, uh, uh, er zijn verschillende aanbiedingen. Uh, dus, Oké. Okay. Dus, Okay. Ja, ja, ja. Nou, kan ik dat nog boeken? Ja, Natuurlijk, ja, jij wel. Er is altijd wel ergens een, een leuke hotelkamer voor je. Lekker. Ja, ja, ja, ja. En anders kan je in de studio overnachten hoor. We zijn de beroerdste niet. Nee. Um, hè? Uh, nou, dat komt eigenlijk. Zitten we een beetje bij de slotvraag, hè, Barbara. Vorig jaar werd er uh, 270.000 euro bij ingebracht. Verwachten ja. jullie dit jaar dat ook te halen? Hebben jullie een ja, streven? Is, ja, dat is, altijd, uh, dat is altijd heel erg spannend. Ja. Uh, er is drie ton nodig. Om, Waarvoor? Uh, want dit, nou, ja, dit jaar staat het in het teken van uh, onderzoek naar erfelijke hartziekten. Oh, ja. uh, geïnspireerd door, uh, door Seppe, een uh, jongen van elf. En uh, bij hem is een uh, zeldzame erfelijke hartspierziekte uh, ontdekt... Hmm. En uh, ja, hij is eigenlijk nu een grote inspiratie voor ons en, en lopen we voor, ja, voor nog meer onderzoek, en, uh, want er is nog helemaal geen behandeling, er zijn nog geen uh, medicijnen daarvoor. Dus mogelijk hè, in verhaal... deze tijd hè? Ja. Ja, dat is wel raar eigenlijk in deze ja. tijd, is het dus, waar ja. dokters zoveel kunnen. Ja, precies. Maar ja, dat, uh, daar is dus geld voor nodig om, om die, die, die, uh, die dure onderzoeken uh, en uiteindelijk dan ook... Uh, ja, want zodra er onderzoek uh, is, dan, dan kun je ook natuurlijk uh, veel meer gerichte behandelingen of medicijnen gaan, gaan ja, voorschrijven. Ja, even, uh, dus, ja. dus ja, er is drie ton nodig... Voor, uh, voor deze onderzoeken. Nou, je zit al op de helft, dus, uh, of over de helft... dus dat moet, ja. het laatste ja, moet nog ja, even lukken. daar gaan we maar voor dan, toch? Ja, precies. precies. Met z'n En wat kost het om mee te mogen doen? Uh, het is uh, 32,50 is, is je inschrijfgeld. Je kan je nog aanmelden via elstrandentocht.nl. Je kunt je ook uh, uh, bijvoorbeeld uh, vanaf volgende week... Uh, kun je je bij mij uh, kun je aansluiten... Als je dus die 12,5 kilometer leuk vindt om te doen. Ja. En dan zo proberen we eigenlijk samen een beetje onze schouders eronder te zetten. Precies, precies. En is die ook, je moet ook voor de bus apart betalen. Uh, voor de busapart? Nee, dat zit er allemaal bij in, toch? Oh. Hopelijk. Nou ja, Je <laughs> ja. <buskaartje denk. laughs> nou ja uh, hier staat uh, regulier 32,50, wat jij zegt. En dan daaronder bus 10 euro, online. Oké, okay, oké. Okay. Uh, dus, nou ja, ja, allemaal uh, is dat heel, heel goed uh, uitgelegd op zelfstrandentocht.nl. Uh, Elfstranden, ja. Nou, dat, dat is het zeker. Barbara, hebben jullie ook een uh, Facebookpagina waar de mensen op kunnen kijken? Uh, Facebookpagina weet ik niet. Instagram weet ik wel. Uh, Facebookpagina weet ik niet. Ja, die hebben ze. Ja? Ja, top. Dus dat is, uh, daar kan je ook meer informatie krijgen. Je kan het volgen. En dat gaan we natuurlijk gelijk doen bij deze. En dan is het helemaal geregeld. Nou, Barbara, ik denk dat ja. het, het, het verhaal aardig rond is. En er is ook nog een wandelkilometerboekje... wat je kan laten bestempelen. En dat kan, ja, als je, dat schijnt ook te bestaan... wandelkilometerboekje. Nooit van gehoord, maar het is... Uh, Stempels, ja, stempelen. Kan je stempeltje verhalen. En ja. gezellig in het centrum van Zandvoort eindigen. En ja. dan kan je bij de lokale horeca... kan je dan uh, bijkomen met een kopje chocolade. Hm? Ja. Kijk, zo, zo werkt dat dan. Barbara, dank je wel voor de bijdrage... aan ja. dit programma. En een heel fijn weekend verder en tot uh, 1 november. En vergeet, en vergeet niet, want iedere stap die telt, voor je eigen gezondheid en die voor een ander. Dat zeggen wij vanuit de Hartstichting. En samen komen we in beweging. Zo is voor dat. nog meer onderzoek. Ja, heel belangrijk. Dankjewel. Ja. Tot ziens. Dag. Ja, ja. Dank da. je, Barbara. Dag. Oi, oi. Dat was Barbara de Loor, over de Elfstrandentocht. Dus schrijf je in je Elfstrandentocht.nl en gewoon lekker meedoen, meelopen. Ook heel erg gezond voor jezelf en goed voor de Hartstichting. Ja, uit die mooie jaren tachtig, hoor die uh, Womack en Womack en uh, teardrops. Daarvoor hebben we lekker een stranden strandentocht ja. met uh, Barbara Delors. Ik heb nog even een stranddingetje voor het nieuws: ja. Ja? dat er bij paal 69, dat is een, schijnt een strandtent te zijn. Ik dacht dat er alleen een paal stond, maar het is een hele strandtent. Klopt. En er uh, is vandaag, tot en met half twaalf vanavond, is vanmiddag om twee uur al begonnen, kan je nagaan. Uh, feesten, het is dus een feest, dat heet Dansen onder de Sterren. Nou, weinig sterren denk ik vanavond met die bewolking. Maar goed, ze zijn al begonnen. Je kan daar optredens van, uh, allemaal live, van Ed Noedel, uh, Bas van Duin, Nina de Ruiter, Tommy, weet ik veel wie er allemaal is. Hele staat... grote naam hoor, in uh, DJ Land ook. Oh, oh, oh ja. ja, oh, ja, ja. oh, oh god, Ja, Nou ja, alle respect voor iedereen. Maar goed, en... Uh, naar dit feest wordt als trendtent afgebouwd... en het is niet de bedoeling dat je daarmee helpt. <laughs> dat, dat, dat, ja, ja. <laughs> dat, dat, dat heb meestal. ik ook wel een keer bij een strotfeest <laughs> meegemaakt. Oh <hoor>. ja? ja. <laughs> We, we helpen Tof, wel even. Vlogen de ramen eruit? Dat is ook niet de bedoeling. <laughs> ja. Ja. Nou ja, goed. Dus vanavond. Je kan je nog dus helemaal uitleven op het strand. En uh, dat is natuurlijk altijd lekker lekkere dansavond. Lekker zingen en lekker vrolijk. En zeker, er, zeker. Toch gaan we maar door die had Paul, Ja, Paal69 organiseert altijd een mooie feest, hè? En er uh, ja, zei iemand uh, trouwens op onze Facebookpagina... want ze zoeken uh, een uh, doel voor het Holland Casino Gebouw. Ja. Ja. Nou, laten we dat had, daar binnen gaan. Uh, nou, dat hebben wij uh, dus op uh, Facebook uh, gezet, op de ZFM uh, Facebookpagina. En er komen allemaal reacties binnen van wat er uh, met het pand uh, kan gebeuren. En één ja. uh, iemand uh, die suggereerde van na nou, paal 69 en woestok kunnen daar uh, wel een uh, mooie... Uh, ja, iets voor, voor de winter in Zandvoort ja. maken. Want die zijn zomers alleen op strand. Ja. En dan kunnen ze in de winter gewoon daar in het Holland Casino doorgaan. Met haar mooie feesten en andere activiteiten voor de Zandvoorters. En uiteraard alle toeristen die we hier hebben, Benno. Ja, ja. Nou ja, even de, even de, de roulette tafel weghalen. <laughs> en je, en je, en je, ja, even e e je lol hoor. Nee, het ziet er al helemaal leeg uit hoor. En ja, wel een heel raar gezicht is dat. Uh, oh, je bent geweest? Ja, ik ben ook geld bezig uh, zoeken, maar dat was er ook <laughs> niet meer. Dat schoot allemaal niet op. Wat wel opschiet is dat, Marco? Tenminste, inmiddels uh, ja. is het en... Uh, zo dadelijk in het eh, derde uur aan het begin heeft hij weer een mooi stuk proëzie voor ons. Dus uh, lekker, lekker, blijf luisteren naar uh, de Zalvoorts Radio. En we gaan nog even naar België voor uh, onze Belgische vriend. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Ik kan niet naar Duitsland, daar zijn ze zo streng Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Chili kan niet naar Chili, daar doen ze zo eng ik wil niet wonen in Kuwait, want Kuwait dat is me te heet. En wat Amerika betreft, dan lang bestaat niet echt Waar kan ik heen? Ik wil niet naar Noord-Ierland Niet naar Noord-Ierland, daar gaat alles stuk